8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal gaan we alvast vooruitkijken... naar het debat over de gaswinning vandaag in de Tweede Kamer. In Groningen zijn ze er niet gerust op. Alles is gezondheid. Vandaag begint een drie jaar durend preventieprogramma met die naam... om de Nederlander gezonder te krijgen. En over het gas nu al meer in het NOS-journaal. Hier is doorald Megens. Het kabinet zou veel langer moeten investeren in de Groningse economie. Minister Kamp heeft voor de komende vijf jaar plannen voor het aardbevingsgebied. Maar die gaan niet ver genoeg, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. U hoort D66-kamerlid Stientje van Veldhoven. Het vertrouwen van zowel mensen om daar te gaan wonen als bedrijven... om zich daar te gaan vestigen, wordt er natuurlijk niet beter op... als zo'n regio continu negatief in het nieuws is. En hoe kun je dat compenseren dan? Nou, ik denk dat we uh, kunnen, ervoor kunnen zorgen dat we misschien met wat extra geld... Uh, uh, het, het vestigingsklimaat daar aantrekkelijker kunnen maken. Geplaatst... Ja, dat is nu voor vijf jaar en u zegt dat is eigenlijk niet voldoende? Nee, ik vind dat niet voldoende. In vijf jaar bouw je dat niet op. Stientje van Veldhoven van D66, in elk geval regeringspartij PvdA... en oppositiepartijen SP, CDA en ChristenUnie willen ook... dat zeker tien jaar lang 15 miljoen euro per jaar naar het gebied gaat... voor de economische ontwikkeling van de regio. Vanmiddag is er in de Kamer dus een debat over de gaswinning. De trilling die gisteren in de provincie Groningen werd gevoeld... was geen aardbeving. Volgens het KNMI was het een luchttrilling ten noorden van Ameland. Het kan zijn dat er een vliegtuig door de geluidsbarrière is gevlogen... maar Defensie zegt van niets te weten. Volgens het KNMI kan het ook een meteoriet zijn geweest. Het Schotse parlement heeft ingestemd met de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Waarschijnlijk wordt het eerste huwelijk in oktober gesloten. De wet werd met grote meerderheid aangenomen... Dit bejaardstel wil al tientallen jaren trouwen en daarom is het blij met de nieuwe wet. It's important because it's um, equality. And um, for years, Larry and I have lived without that. I mean, when we started out, our kind of love was illegal. Schotse kerken zijn fel tegen de wet, maar volgens de regering hoeven de kerken geen homohuwelijken te sluiten. Voor het eerst in maanden wordt er weer overleg gevoerd... over het herenigen van Koreaanse families... die elkaar niet meer gezien hebben sinds de oorlog in de jaren 50. In september vorig jaar stond er een hereniging op het programma... van de families uit Noord- en Zuid-Korea. Maar die werd door Pyongyang afgezegd. Nu kunnen ze elkaar alsnog in de armen sluiten... zegt correspondent Marike de Vries. Bij het Rode Kruis in Zuid-Korea in Seoul kunnen families zich aanmelden. Um, er wordt verwacht dat het dit keer om zo'n...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 Deze staking doet een derde van het personeel mee. In de eredivisie heeft nummer 2 Vitesse opnieuw punten verspeeld. In eigen huis werd met 2-0 verloren van AZ. Feyenoord versloeg in kerkrade Roda JC met 2-1. En Herakles won zijn uitwedstrijd bij hekkensluiter ADO Den Haag met 3-0. Andere clubs komen vanavond en morgenavond in actie. In het weekend van 22 en 23 maart moet mogelijk een aantal eredivisiewedstrijden worden geschrapt... vanwege de nucleaire top in Den Haag. Die top eist zoveel politie inzet dat er bijna geen agenten voor andere evenementen beschikbaar zijn. De KNVB wil alleen kwijt dat ze met de clubs en andere betrokken partijen over dat weekend in gesprek is. Het weer vanochtend bewolkt, trekt de regen van zuidwest naar noordoost. Vanmiddag droog, gaat de zon even schijnen, maar vanavond opnieuw regen. Het wordt 9 graden. Er waait een stevige wind uit zuid tot zuidwest. En vanavond gaat het harder waaien. Aan zee mogelijk hard of stormachtig. Kees Kwaks van de AWB, Hoe gaat het op de weg? Een uh, spits die denk ik nu op zijn hoogtepunt zit met ruim 120 kilometer. Bij Amsterdam vertraging naar de stad op de A1 tussen Naarden en Knauwpunt Muidenberg. 7 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk bij Knauwpunt Muidenberg. En een afgesloten linker rijstrook. Het is ook misgegaan op de A6 vanaf Lelystad naar Muiden. Daar staat nu 8 kilometer vanaf Almere stad tot Muidenberg. Ook daar is na een ongeluk de linker rijstrook dicht. Op de ring A10 ligt puin op een rijstrook... tussen oost -Werf en Volendam. Een aantal auto's daar toch schade opgelopen. Er staat 2 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht... In Europoort een file door een ongeluk op de A15... vanuit Rotterdam bij Spijkenissen. 7 kilometer, de linkerrijstrook is dicht bij Spijkenissen. En afsluitend in Brabant, een aanrijding die voor vertraging zorgt op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Verkloppen in Klaverpolder, 4 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dankjewel. Het Europees Europese parlement spreekt vandaag over Oekraïne... en de diepe crisis waarin het land verkeert. En dat moet resulteren in een scherpe resolutie. Dat straks.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 Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken de Groninger's te bieden. We hebben een plan voor vijf jaar gemaakt, maar we hebben ook gezegd... we hebben daar heel lang aardgas uitgehaald. We gaan nog door met de aardgaswinning. Dus we hebben een commitment voor een lange periode. Maar dat is voor de oppositie in de Tweede Kamer niet genoeg. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Het plan van minister Kamp voor Groningen voor de komende vijf jaar... gaat vooral over de schadecompensatie en het verstevigen van huizen. Maar een klein deel van de 1,2 miljard euro is voor economische ontwikkeling. En dat is niet genoeg, vindt Stientje van Veldhoven van D66. Nou, het plan heeft een aantal goede zaken. De schade wordt vergoed, er wordt duidelijk ingezet op preventie. Alleen mogen we daar wat mij betreft wat sneller mee starten. En er zit ook een element in van versterking van de economische structuur. Nou, dat laatste dat is in het plan maar vastgelegd voor vijf jaar. En dat vind ik kort... Want in vijf jaar bouw je niet al dat vertrouwen in zo'n regio weer op. Ik denk echt dat we daar langjariger uh, concrete afspraken over moeten maken. Ja, want Groningen heeft dus kennelijk ook in economische zin echt te lijden gehad onder de gaswinning. Nou ja, het vertrouwen van zowel mensen om daar te gaan wonen als bedrijven om zich daar te gaan vestigen... wordt er natuurlijk niet beter op als zo'n regio continu negatief in het nieuws is. En hoe kun je dat compenseren dan? Nou, ik denk dat we uh, kunnen, ervoor kunnen zorgen dat we misschien met wat extra geld... Uh, uh, het, het vestigingsklimaat daar aantrekkelijker kunnen maken. Geplaat... Nee, dat is nu voor vijf jaar en u zegt dat is eigenlijk niet voldoende? Nee, ik vind dat niet voldoende. In vijf jaar bouw je dat niet op. Er, leeft, er is allerlei energie in Groningen, letterlijk en figuurlijk. Er is een sterk chemisch cluster, er zijn agro-ondernemers... er is hernieuwbare energie. Laten we nou met die partij om tafel gaan om te kijken... hoe we kunnen zorgen voor toekomstbestendige werkgelegenheid... ook in die regio van Groningen. Jan Vos van de Partij van de Arbeid. Het gasbesluit wordt nu besproken in de Tweede Kamer. Bent u tevreden met het resultaat? Voor de Partij van de Arbeid zullen we twee zaken voorop staan bij het debat. En dat is dat we langjarige zekerheid bieden aan de Groningers. De Groningers hebben recht op een nieuw perspectief. We hebben vijftig jaar lang gas gewonnen. Nu blijken er ernstige consequenties te zijn voor de Groningers. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we mensen daar helpen... om weer perspectief te krijgen, een economische toekomst op te bouwen... En het zorgen dat Groningen er weer bovenop komt. Want Groningen is behoorlijk zwaar getroffen. Het tweede wat erg belangrijk is voor de Partij van de Arbeid is dat we kijken hoe we de gaswinning verder kunnen terugbrengen. Als dat nodig is vanuit het oogpunt van de veiligheid. De veiligheid moet voorop staan in Groningen. En als we die gaswinning dan wel terugbrengen. dan is dat wel onder één stringente randvoorwaarde. En dat is dat de leveringszekerheid gewaarborgd moet blijven. Want wilt u voorkomen dat we straks weer een herhaling van zetten krijgen? Want vorig jaar werd bekend dat Groningen toch ernstiger. Grotere risico's liep dan tot nu toe aangenomen en vervolgens hebben we een jaar lang meer gas opgepompt dan ooit. De Groningers die hebben heel lang hebben die nu al te maken met die gaswinning. Ik denk duidelijk dat duidelijk is geworden dat de gevolgen daarvan ernstig zijn. We hebben een eerste stap gezet, nu naar het terugwinnen van het vertrouwen, en zullen nog veel stappen moeten volgen. PvdA, Jan Vos in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. En Daniel ja, is secretaris van de Groninger Bodembeweging. Een groepering die zich inzet voor mensen die schade ondervinden van de aardgaswinning. Van Blanken, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat vindt u van de politieke reacties? Het gaat wel veel over geld en compensatie. Uh, ja, daar gaat het inderdaad uh, heel erg veel om. Uh, wij hadden liever gehad dat... Uh, uh, echt concrete dingen al uh, werden gezegd over, over de veiligheid. En dat is dus de gaswinning zelf. Wat wilt u horen dan graag? Uh, nou, wij willen uh, alsnog gewoon uh, zoveel mogelijk uh, reductie... en wel op zo'n kort mogelijke termijn. Zodat niet alleen dit, dit, deze noodmaatregel die, die er nu ligt... Uh, voor, voor de komende drie jaar... dat er, dat er ook na drie jaar uh, iets meer zekerheid over de veiligheid is. Ja, u zegt drie jaar, maar het gaat over vijf jaar, toch? He, dat is die compensatie. Uh, het, het SODM heeft heel duidelijk aangegeven dat de, de reductieplannen die er nu liggen voor de gaswinning zelf... dat dat voor drie jaar een noodmaatregel is en dat ze niet weten hoe dat na drie jaar uitpakt. Hm. Nee, staatstoezicht, uh, daar doelt u op. Uh, ja. Maar ja, is er wel voldoende duidelijk dan? Kun je daar al beslissingen over nemen? Want bijvoorbeeld nog helemaal niet duidelijk als je ergens de kraan dicht draait of het dan elders niet gevolgen heeft. Nee, nou, dat, klopt, dat klopt. Er is ontzettend veel onduidelijk en onzeker. Maar één ding is wel heel zeker. Meer gas is meer aardbevingen. Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn. En dat is fors minder gas. En wat verwacht u van het debat vanmiddag? Uh, nou, heel eerlijk zijn we er bang voor dat uh, er weer heel veel, met heel veel woorden veiligheid wordt uh, benadrukt. Maar dat er nog niet concrete dingen uh, uh, genoemd worden. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg bang voor. En nou ja, we hopen dat uh, alle gesprekken die we hebben gevoerd uh, met, met politiek ook wel helpen om duidelijk aan te geven uh, wat de bewoners hier echt willen. En dat is gewoon minder gas. Ja, maar heeft u dan de indruk dat men in Den Haag niet precies weet uh, welke oplossingen ze moeten bieden? Ik denk dat het voor Den Haag best wel moeilijk is om, om, om, om, om duidelijkheid te krijgen in, in wat nou precies zou helpen en wat niet. Maar ik denk dat ze ook heel goed erbij bijna moeten denken. Wat ik net zei, dat meer gas altijd voor meer bevingen zorgt en andersom dus ook. En, en dat zou echt het uitgangspunt moeten zijn. Nou, vanochtend in onze uitzending zei uh, ingenieur uh, Chris Pietersen nog dat die kans op een ramp bepaald niet ondenkbeeldig is. Schrikt u daar nog van? Nee, daar schrikken wij niet meer van. Want dat hebben we het hele vorige jaar ook al uh, steeds uh, proberen aan te kaarten. Uh, onze veiligheidsregio in Groningen is ook voorbereid op, uh, op een ramp met, met, met doden en mensen onder puin. En, en dat is gewoon een realistisch scenario. En ja, en, ja nee, dat schrik, dat, ik schrik daar niet van. Ik, ik, ik weet dat. Toch hoor ik politici net alweer ver, uh, uh, roepen om het aantrekkelijker te maken als, als vestigingsklimaat. Dat gebied in Groningen. Nou, dat nee, lijkt me dat, dan wat vroeg. Ja. Um, dat zou echt parallel aan elkaar moeten lopen. Dus zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gasproductie uh, naar beneden... en een, een, een regiocompensatie. Um, uh, want als je niks doet aan de veiligheid... Ja, dan kun je er wel 3, 4 miljard per jaar hier in het gebied gaan pompen... maar dan heeft dat geen zin. Dan, dan zal er geen bedrijf zijn wat zegt... oh nou, uh, laat ik me er nu maar wel gaan vestigen. Dus dan doe je ook niks aan de werkgelegenheid. Nee, stel nou dat de regering niet van plan is om ook maar iets te veranderen aan het huidige plan. Zijn de Groningers dan actiebereid? Ja, dat, dat, dat is onderhand wel, wel duidelijk geworden. Uh, ja, er de, de, de broeit hier uh, echt iets. En dat is nog even afwachten op dit Kamerdebat en op het definitieve besluit. Maar uh, nou ja, zoals de minister het, het, het, het gasbesluit heeft gepresenteerd... dat is hier absoluut niet acceptabel. En daar zullen mensen ook zeker tegen in het verweer komen. Ja, liggen de spandoek al klaar? Ja, dat denk ik wel. Dank u wel. Daniëlle Blanken van de Groninger Bodembeweging. Kees straks bij de ANWB. Goed nieuws van de A15 van de Rotterdam Europort. Alle rijstroken zijn open bij Spijkenisse. Er staat nog wel 5 km file vanaf Pernis. De situatie bij Amsterdam blijft een beetje onveranderd. Veel vertraging. Aan de oostkant van de stad, op de A1 vanuit Amersfoort bij Muidenberg, 6 kilometer. Een afgesloten linker rijstrook na een ongeluk. Dat is ook het geval op de A6, Lelystad Muiden, voor Muidenberg, 8 kilometer. Ook daar is de linker rijstrook nog dicht. Een rommel op de A10 bij de afrit Volendam, 3 kilometer verder van Werf En de rechter rijstrook is daar dicht. Het LOS Radio 1-journaal. Ruimte voor de rivier heet het project dat volgend jaar afloopt. Dijken zijn verhoogd en verzwaard, maar de rivieren hebben nog geen ruimte genoeg, zo lijkt het. Langs de Waal moeten misschien op korte termijn opnieuw huizen worden afgebroken. In het provinciehuis van Gelderland wordt daar vandaag over gesproken. En Mark Robin Visser is in Varik. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, wat is de korte termijn is dat uh, dit jaar nog, of volgend jaar, of over een paar jaar... dat willen de mensen hier in Varik en een aantal andere plaatsen... zoals Ophemert en Brakel wel heel graag weten. Er wordt vandaag over gesproken in Provinciale Staten... in het Provinciehuis uh, van Gelderland. En ik was vanmorgen bij uh, Joke Cartigny, die mag dan inspreken. Ze krijgt vijf minuten. En gedeputeerde Meijers zei net tegen mij... ja, daar moeten ze zich ook wel echt aan houden, hè? Ja, de voorzitter van die commissie is best wel streng. Ja. En mevrouw Cartigny gaat dan bepleiten om nog eens wat onderzoek te doen... en nog wat af te wachten, want ze woont hier zo mooi in Varek. Wat kunt ze... u tegen haar zeggen? Nou, ik zie dat ze heel mooi woont. En uh, uh, wat ik tegen haar kan zeggen, is dat het goed is dat ze in komt spreken... en dat het goed is dat ze met ons in gesprek gaat. Want de maatregelen die nu worden voorgesteld... Uh, die via de Delta-commissaris naar de Tweede Kamer zullen gaan... Ja. Uh, die zijn nodig die zijn nodig om Nederland veilig te houden. We leven in de best beveiligde delta, denk ik wel. Van, uh, nou in ieder geval van Europa, ik denk wel van de wereld. Um, maar dat willen we ook zo houden, dat moeten we ook zo houden. En Omdat we weten dat door allerlei omstandigheden... de extremen van hoogwater en laagwater groter zullen worden... dus het zal vaker voorkomen dat we extreem hoogwater krijgen... moeten we toch nog meer maatregelen nemen aan dijken. En dan met name aan dijken van rivieren. Zijn de maatregelen die tot nu toe genomen zijn... want hier zijn de dijken ook verzwaard en verhoogd... Hè? allemaal vanwege uh, dat ruimte voor de rivier... die zijn dus nog niet genoeg? Ja, die zijn genoeg voor nu. Maar we verwachten voor de komende jaren dat er meer nodig is. Omdat we zien dat de toename van die extreme... Uh, ja, die, die wordt groter. Ja. Dus meer maatregelen. En een van die maatregelen is een nevengeul. Een soort bypass die hier door dit gebied langs de Waal zou moeten worden gegraven. Zo ongeveer min of meer op de plek waar wij nu staan. Ja, hier komt dan een geul. Dat is een van de mogelijke maatregelen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar wat is nou effectief. Met welke maatregel bereik je een enorme waterstandsdaling bij hoogwater? Want dat is wat je wil. Hè? Het gaat er niet om dat er heel het jaar water af, extra water afgevoerd moet worden. Maar tijdens die extreme periode moet er heel veel water in heel korte tijd door de rivier. Ja. Ja. Nou, en dan is een nevengul op deze plaats, is berekend. Is het meest effectieve wat we op dit moment kunnen verzinnen uh, langs deze rivier. Daarvoor zullen huizen uh, moeten verdwijnen. Waaronder mogelijk dus het huis van Joke Cartier. Wat, wat kunt u tegen haar zeggen? Wat wilt u graag? Ik kan tegen haar zeggen dat ik begrijp hoe verschrikkelijk dit is. Want als ik zie hoe mevrouw woont hier... dan denk ik, ja, dit, dit is een deel van je leven... wat je helemaal nooit kwijt wil. Ja. Dus dat begrijp ik. Maar daar heeft mevrouw niet zoveel aan. Wat ik verder kan zeggen is dat uh, we proberen... zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen... Uh, waar... Gaat dat nu al gebeuren na die vergadering vanmiddag? Nee, er komt vanmiddag geen duidelijkheid. Vanmiddag vragen wij aan Provinciale Staten, aan de commissie daarvan... hoe kijkt u deze, tegen deze maatregelen aan... Ja. Uh, Uiteindelijk gaat de minister erover. Hè? Daar moeten ze ook duidelijk over zijn. Zo is het. De Tweede Kamer zelfs. De, ja. de, minister, gaat, uh, de minister en de Delta-commissaris leggen samen een voorstel voor aan de Tweede Kamer. Ja. De Tweede Kamer gaat daarover spreken in 2015. En wat mij betreft komt er zo snel mogelijk duidelijkheid of we dit gaan doen. Vervolgens kunnen we gaan kijken hoe we deze nevengul gaan leggen. Ja. Op welke plaats. Dat willen we graag met de bewoners samen gaan bespreken. Dus we willen ook met het gebied kijken... Ja. Wat is nou een goede maatregel op deze plaats als die doorgaat? Mm -hmm. En dan willen we zo snel mogelijk echt zekerheid dat het gaat gebeuren. Ja. Want op dat moment kan ik de minister vragen ja. om ook te beginnen met als een huis te koop komt, om zo'n huis op te kopen. Even nog mevrouw Meijers, want wat is nou precies de betekenis van die commissievergadering vanmiddag? Even kort graag. Ik vraag aan de commissie hoe kijken jullie aan tegen deze voorstellen en hun inbreng wordt meegenomen in het voorstel. Spannend voor Joke Cartier en alle andere bewoners. We gaan straks hier aan de Achterweg nog verder uh, met anderen spreken. Gedeputeerde Meijers namens de PvdA in de gedeputeerde Staten. Dank u wel. Graag gedaan. Tot zo, Mark Robin Visser. Het Europese parlement debatteert vandaag over Oekraïne... en dat debat moet dan resulteren in een scherpe resolutie. Want Europa is uiterst kritisch over de situatie daar. Ondertussen gaan Europese subsidies aan Oekraïne nog steeds door... Onze Correspondent Tijdens HD vroeg aan Europarlementariër Hans van Balen of dat subsidieprogramma niet allang gestopt had moeten worden. Niet zolang wij spraken over associatie. Eh, want die associatie is belangrijk voor ook bijvoorbeeld het Nederlands bedrijfsleven. Associatie, de, zeg maar, toenaderingen. Toenadering, toenadering maar dat betekent vooral handelsvoordelen voor Oekraïners en voor uh, de mensen van de Europese Unie bedrijven, dat, is voor ons, dat levert veel banen op. Er zijn ook heel veel Nederlandse bedrijven in Oekraïne actief. Dus dat is wederzijds voordeel. En ik vind dat je dan uh, eerst moet proberen zo'n associatie, zo'n overeenkomst te krijgen. Maar nu gaat het om, ga Janukovic met de oppositie praten, kom eruit. Uh, dat is het belangrijkste. En lukt dat niet, ja, dan ga je natuurlijk geen subsidies geven. Oké, okay, maar die EU-subsidies gaan nu nog wel richting Oekraïne, uh, hangende deze kwestie. Hoe kun je nou zeker zijn dat dat in de goede handen komt? Uh, want Janukovic, dat is de ja. president van het corrupte regime, zeggen wij hier in Europa. Uh, waar gaat dat geld nu naartoe dan? Nou ja, laten we zo zeggen: in Oekraïne zit alles in een black box, niemand weet het precies. Dus ik zeg ook: het sturen van geldsubsidies. Uh, ik wil er graag vanaf sowieso. Uh, wel handelsvoordelen. Maar nu, voor mij is het allerbelangrijkste... laten we zorgen dat het gesprek met de oppositie op gang komt. Lukt dat niet, dan moet je een streep zetten door subsidies. En dan moet je handelsbeperkingen opleggen. En dan moet je dus persoonlijke beperkingen opleggen. Is dat dreigement van het stopzetten van die EU-subsidies... ook onderdeel van de resolutie die er donderdag moet komen? Op dit moment nog niet. Uh, waarom niet? Het vervelende is dat... Uh, Poetin heeft een hele dikke portemonnee, dus die kan tien keer zoveel subsidies vertrekken, tien keer zoveel eh, lagere gas- en olieprijzen, eh, leningen, goedkope leningen. Maar waar het nu om gaat is, als er democratische verkiezingen komen op basis van die oude betere grondwet, nou, dan is het aan de democratisch gekozen regering en parlement om beslissingen te nemen. Daar gaat het mij om. Dit moet allemaal, het debat hier in Straatsburg, in het Europees parlement, resulteren in een resolutie. Wat moet daarin staan? Wat mij betreft, wat voor de liberalen uh, betreft, moet erin staan. Het treffen van voorbereidingen voor sancties, persoonlijke sancties, dus voor de mensen die zich zwaar verrijkt hebben, bevriezen we jullie te goeden. En maken we jullie reismogelijkheden kleiner. En dat gaat om bijvoorbeeld de premier die uh, moest aftreden. Ja, en die heel veel te goede heeft. Dat verdien je niet met een premiersalaris. Uh, en die graag wil reizen. Het betreft ook de, bijvoorbeeld de zonen van Janukovic, Die schat rijk De geworden. president zelf. De, de zonen zone van, van de president. president. De president is ook uh, rijk geworden. Dus die tref je. En dan onderhandelen. Hans van Balen in het Europarlement. Zal hij vragen om sancties aan, uh, tegen... Oekraïne. Debat is dus vandaag in Brussel. Een gratis cholesteroltest voor alle Nederlanders. Gezond voedsel in voetbalkantines. Onderdeel van een landelijk preventieprogramma. Zometeen. Suddenly I see. Nederlanders in alle lagen van de bevolking moeten gezonder gaan leven, vindt de overheid. En daarom geven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn straks het startschot voor een drie jaar durend preventieprogramma. Johan Makenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg aan het Erasmus MC. U bent gespecialiseerd in de preventieleer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we mogen een gratis cholesteroltest gaan doen. En wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, dit is een heel breed uh, programma waarin allerlei succesvolle uh, of mogelijk succesvolle preventieinitiatieven bij elkaar worden gebracht. Uh, dat gaat van uh, de introductie van gezonde scholen, waar uh, alles wordt gedaan wat maar mogelijk is om kinderen gezond te houden. Tot uh, allerlei wijkgerichte preventie- en achterstandsbuurten bijvoorbeeld om overgericht terug te dringen. Ja, we hoorden ook al iets over gezond eten in kantines. Uh, ja, dat is uh, erg belangrijk. En uh, in dit programma is uh, een van de initiatieven om uh, daar meer werk van te maken in samenwerking tussen de partijen waarom het gaat, werkgevers, werknemers, of als het om scholen gaat, uh, scholen, ouders, gemeenten. U klinkt enthousiast, bent u dat ook? Nou, aan de ene kant wel. Ik geloof dat het erg goed is dat uh, dit allemaal bij elkaar wordt gebracht. Uh, er zijn ook wel een paar uh, kritische nootjes bij te kraken. Vertel. Uh, eh, een daarvan is dat uh, er helaas betrekkelijk weinig uh, geld beschikbaar is... om al deze initiatieven uh, ook goed op de rails te krijgen. Maar zit het in het geld? Dan moet je moet toch mensen stimuleren zelf iets te doen? Ja, natuurlijk. Maar om dat te doen heb je ook soms geld nodig... Hè, om, om daar een campagne voor te starten... of uh, een paar mensen aan het werk te zetten om uh, iedereen bij elkaar te brengen. Uh, en... Er is voor dit programma wel wat geld beschikbaar, maar dat komt vooral door herschikking van bestaande budgetten. En er is niet zo heel veel extra geld voor. Hoeveel geld is er nodig, denkt u? Nou, het is moeilijk om daar een bepaald getal aan te geven. Maar als je in de afgelopen tien jaar kijkt naar hoe de uitgaven voor de gezondheidszorg zich hebben ontwikkeld, dan zie je dat voor... Behandeling van ziekte en verzorging van zieke mensen is het budget in totaal iets van verdubbeld. is van 40 naar bijna 80 miljard gegaan. Terwijl voor preventie het op een laag niveau is gebleven en zelfs een klein beetje is teruggelopen. Ik denk dat het bij die enorme stijging van wat we bereid zijn om uit te geven aan de gezondheidszorg heel logisch zou zijn om ook aan preventie veel meer uit te geven. Bijvoorbeeld door een vast percentage van het totale zorgbudget... voor preventie te reserveren. Nou, gaat er in ieder geval geld naar die gratis cholesteroltest. is voor iedereen beschikbaar tussen de 30 en 70. is ook hard nodig, schrijft het AD vanmorgen. Want die opent daarmee, want 65% van de doelgroep... zou een verhoogd cholesterol hebben. En dan weet je dat straks. En dan? Ja, dus ik denk dat het al voor de hand ligt... dat er nog veel meer mensen... Uh, ...statines zullen krijgen om dat cholesterol omlaag te brengen. Medicijnen dus? Ja. ja, maar, maar ja of, of gezonder gaan leven en gaan eten? Ja, dus dat uh, zou belangrijk zijn om dat allereerst te proberen. Maar in de praktijk zie je dat, uh, uh, dat, dat er meestal uh, maar weinig van komt... ...en dat er dan al snel naar statines wordt gegrepen. Overigens zeer effectieve geneesmiddelen. Nou, maar uh, het vervolg, uh, als ik u goed beluister... Uh, kan nog wel wat aandacht gebruiken. En geldt dus. Ja, en, en een belangrijk uh, element wat uh, in mijn ogen... en in die van vele anderen die zich met preventie bezighouden... nog niet goed genoeg ontwikkeld is in het programma... is de bestrijding van het sigarettenroken. Hm. Dus in dit programma wordt daar uh, terecht aandacht naar besteed. Uh, roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak... van ziekte en sterfte in Nederland. Ja. Ik geloof dat er jaarlijks 20.000 mensen... ...doodgaan aan de gevolgen van roken. En in dit programma wordt wat aan roken gedaan... ...maar dat richt zich helemaal op eh, jongeren, kinderen en jeugdigen... ...om te voorkomen dat die beginnen met roken. Dat is hartstikke belangrijk. En dat gaat over 40 of over 60 jaar tot eh, minder doden leiden. Ja. Als we op kortere termijn daar wat aan willen doen... ...moeten we ook veel meer doen aan het eh, mensen laten stoppen met roken. Door de accijns nog wat verder te verhogen en door eh, heel actief... Stoppen met roken, ondersteuning aan mensen aan te bieden die uh, ja. willen stoppen met roken. Johan Makkabach, ik hoor dat de preventie nog wel wat opgevoerd kan worden. Hartelijk dank voor je toelichting. Okay. Goedemorgen. Dit is Radio 1. 1 minuut over half 9. Doorad Megens met het NOS-journaal. Het kabinet zal veel langer moeten investeren in de Groningse economie. Minister Kamp heeft voor de komende vijf jaar plannen voor het aardbevingsgebied. Maar die gaan niet ver genoeg, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. In totaal heeft Kamp 1,2 miljard euro uitgetrokken. voor de compensatie van de schade en het verstevigen van huizen. Voor de economische ontwikkeling wordt vijf jaar lang 15 miljoen per jaar uitgetrokken. In elk geval regeringspartij PvdA en oppositiepartijen SP, CDA, D66 en Christenunie willen dat zeker 10 jaar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 Marco Berhoef bij Weerplaza. Marco, de paraplu moet maar mee vandaag. Ja, lijkt me een goed idee. En misschien niet alleen de paraplu, maar ook een regenpak. Oh. En dat heeft dan weer te maken met de wind. Want uh, op sommige plaatsen zou die wel eens uh, zodanig hard kunnen zijn... dat de paraplu weinig zin heeft en uh, kapot kan gaan. En dat geldt eigenlijk dan vooral voor het kustgebied, want daar waait het het hardst. En vanavond hebben we daar de, de meeste wind. Dan kan het zelfs stormachtig waaien met windkracht 8. Uh, dus wat dat betreft lijkt het vandaag uh, volop herfst. Ja, moeten we dan ons dan voorbereiden op Engelse toestanden de komende dagen? Nou, nee, daar ga ik niet van uit. Er valt best een hoop regen inderdaad in onze omgeving. Maar volgens mij kunnen we het aardig hebben. Ik rij elke dag over de rivier en ik heb hem nog niet echt heel hoog zien staan. Dus wat dat betreft zal het allemaal wel meevallen. Maar het is wel van tijd tot tijd een natte boel. Nu vertrekt er een regengebied over. En begin van de middag is het even een poosje droog. Misschien met wat zonneschijn erbij. Lijkt het wat vriendelijk. En dan tegen of in de avond gaat het opnieuw regenen. Ja, en morgen is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. We hebben een periode lang droog weer. Die zal tot halverwege de middag duren en dan gaat het gewoon van het westen uit opnieuw regenen. En ook vrijdag en ook in het weekend wisselvallige condities. Soms even mooi en dan weer nat. Marco Verhoef, dank je wel. En waarom noemt Marcel Engeland? Nou, er is grote wateroverlast door hoogwater. En correspondent Arjen van der Horst staat er met de laarzen in. Die horen we zomaar eerst naar Kees Kwaks van de AWB. Ochtendspits lijkt over zijn hoogtepunt heen. En hier en daar gaat het duidelijk beter met de afsluitingen van rijstroken naar ongelukken. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam staat nog wel 8 kilometer... vanaf Blarikum tot Muidenberg, daar is de linker rijstrook nog dicht. Op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven bij Batendorp 5 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht met afgekerkt Riel 3 kilometer... daar is de linker rijstrook dicht. De A6, de rijstrookken bij Muidenberg zijn weer open... staat nog wel 8 kilometer, verder vanaf Almere... Op de A10 bij Volendam, de afrit Volendam, 4 kilometer vanaf Werf. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Net als op de A15 richting Europoort bij Spijkenisse, Nog 4 kilometer voor Knoppen Benelux. En op de randweg Eindhoven is nu weer een ongeluk gebeurd... vanaf Maastricht naar Eindhoven. Er staat vielen vanaf Veldhoven en bij Eindhoven Centrum... is de linker rijstrook dicht.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 U luistert naar het NOS Radio 1 journaal Goedemorgen. Inwoners van zuidwest Engeland hebben het zwaar, maar kregen gisteren een hart onder de riem gestoken van prins Charles. Hij bezocht het gebied dat al ruim een maand grotendeels onder water staat. It's really great. It's a, you know, morale boost to all of us. We've all had enough of all this water. It's exciting as a community. Maar de circumstances van zijn bezoek zijn niet exciting. En er is een heel serieus aandacht aan wat hier vandaag gebeurt. Het is wel opwindend. Het is ook goed voor de moraal dat de prins op bezoek was. Maar de problemen blijven en blijven ernstig, zeggen deze bewoners. Casponent Arjan van der Horst. Hoe zijn de reacties geweest op het bezoek van de prins? Ja, ik heb met uh, verschillende mensen gesproken die de prins uh, hadden ontmoet. Ja, je hoorde het water geklotst. De prins bezocht een dorpje dat helemaal omgeven was door het water. Is in feite een eiland geworden. Ja, die inwoners waren wel blij met die aandacht. Want uh, ja, tot nu toe waren er maar weinig vertegenwoordigers van de regering op bezoek geweest. Vorige week één minister maar. En dat bezoek was niet echt een succes. Uh, de minister had weinig zin zijn blinkende schoenen uh, vuil te maken. Het overstroomde gebied in te gaan. En hij werd nogal vijandig uh, onthaald. Charles, dat hoorde je ook, uh, werd met on applaus onthaald. Uh, ja, en de be bewoners zijn blij met zijn bezoek... omdat ze voelen dat ze genegeerd worden door de overheid. En ze hopen dat dat nu gaat veranderen met de aandacht... Uh, die de bezoek van de kroonprins kreeg. Ja, hij had wel de lijzen aan. En jij ook. Want jij bent ook in het gebied geweest. Hoe verplaats je je daar nog? Het is heel moeilijk, want je moet je voorstellen... dat uh, Somerset, ja, de grote van de provincie als Utrecht... grote delen van die, dat graafschap staat onder water. Uh, het, het is wel wat surreëls, alsof je, een, groot, uh, of je een, een meer binnenwandelt. Ja, en soms kun je niet alleen... Uh, je kunt je alleen vervoeren met de boot. Uh, ik werd meegenomen door de eigenaar van een bedrijf... dat houten vloeren maken. En de enige manier om daar te komen... Was met een klein bootje. Zijn bedrijf stond twee meter onder water. Dat geldt ook voor veel boeren. Somerset is een van de rijkste plattelandsgebieden in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, voor veel boeren is het nu al een mislukt jaar. En je kan je voorstellen: zij zijn boos. De overheid zegt: ja, wij kunnen het ook niet helpen dat het zoveel geregend heeft. Het was immers de natste januari in meer dan 100 jaar. De bewoners zeggen: Dit is geen natuurramp. Kijk eens naar Nederland. Daar is min of meer dezelfde hoeveelheid neerslag gevallen de afgelopen zes weken. En daar is niets overstroomd. En zij zeggen dan ook: Dit is een ramp die door mensen is gemaakt. Uh, er is hier al 25 jaar niet gebaggerd. De vaarwegen zijn niet schoongemaakt. En uh, ja, het water kan dus helemaal niet wegvloeien. En vandaar dat we zulke zware overstromingen hebben. Kijk eens naar Nederland. En tada, daar worden de deskundigen ingevlogen. Ja, dat, uh, dat zie je nu al. Hè. Het, is nu, het is een diepe wens hè, van veel mensen daar. Ik sprak ook met het parlementslid dat dit gebied vertegenwoordigt. Die gaat volgende week naar Nederland... waar hij met de Delta-commissie wil spreken. Uh, vertegenwoordigers van een Nederlands baggerbedrijf waren gisteren ook in Bristol. Uh, hadden daar overleg met de Britse variant van Rijkswaterstaat. Een ander Nederlands bedrijf, Exo Environmental... heeft zelfs al een heel plan van aanpak uitgeschreven... hoe je relatief goedkoop... De vaarwegen kan uitbargen. Dus ja, je ziet heel voorzichtig... worden er al contacten gelegd tussen Groot-Brittannië en Nederland. Goed. van de Horst in Engeland dan gaan? wij door naar Mark-Robin Visser. Die is in het land van Maas en Waal. Mark-Robin, ja, geef ja. het water de ruimte. Zorg dat het weg kan. Dat geldt ook voor Engeland. Dat hebben ze daar niet gedaan. Dat gaan ze in Nederland doen. Hebben ze al gedaan, gaan ze nog meer doen. Dus iedereen zeer tevreden. Ja, dat zou je dan denken. Hè? Nou, we staan hier nu op een winderige uh, winterdijk langs de Waal. We zagen net een prachtig groot binnenschip langs schuiven hier door het landschap. Meneer Millenaar, die woont hier uh, onderaan de dijk, hè? Nummer 7? Nummer 5. Dat klopt. Oh, is nummer 5. Pardon? <laughs> ja, dat klopt. Zeg ja, dan hoor je in Engeland de mensen klagen over er gebeurt eigenlijk te weinig. En u klaagt dan weer, gebeurt er niet te veel. Dat klopt, ja. ja. En ik denk dat je altijd goed moet nadenken over welke maatregelen je moet nemen. Ja. Uh, neem niet weg dat, dat ook ik vind, veiligheid zit altijd voorop. Dat is, dat is nummer één uiteraard. Ja. Ja. En vanwege die veiligheid, want daarom staan we hier natuurlijk eigenlijk ook, zijn er nu plannen om hier achter de Winterdijk een soort geul, een nevengeul een bypass, wordt het ook wel genoemd, te graven... zodat het, de grote hoeveelheden water die er soms door de Waal komen... dat die beter kunnen worden afgevoerd. En laat uw huis nou precies op die plek staan... waar die geul misschien moet komen. Hij staat er misschien op inderdaad, of er precies op of, er, of ernaast. Uh, en ik denk dat het ook zeer ingrijpend is voor, voor de twee dorpen... die hier uh, door, uh, op een eiland uh, terechtkomen. En omdat het zo'n ingrijpende binnendijkse maatregel is... denk ik dat je extra goed moet nadenken... Is het nodig op dit moment of moeten we dat niet naar 2050 bijvoorbeeld schrijven? Ja, het is een plan wat voor de toekomst gemaakt was... maar wat nu uh, naar voren gehaald wordt. Deskundigen zeggen je moet hem eerder aanleggen om problemen in de toekomst te voorkomen. Dan nog een keer, als we dan kijken naar Engeland... waar de mensen zeggen te weinig gedaan. Moet je nu op de rem gaan trappen? We hebben in 1995 hier gezien wat er kan gebeuren. Ja, dat klopt. Toen woonde u hier ook in de buurt. Ja, dat klopt. Uh, en je moet ook uh, zeker daar uh, maatregelen nemen. En zijn ook heel veel gebeurd. De dijk waar we nu opstaan is anderhalf meter hoger geworden. Ja. Uh, zijn er zijn ook huizen voor afgebroken. Ja, dat klopt. Ja, precies. Uh, ruimte voor de rivieren is, uh, is nog niet afgelopen. Er wordt nog een paar jaar gegraven om uh, al de laatste maatregelen te doen. Dus je moet continu denken over hoe je het veilig kan houden. Ja. En dat is ook een goede zaak. Dat, dat is uiteraard ja. heel belangrijk. Ja. Maar ondertussen nog, maar ook, wilt u hier ook graag wonen. Uiteraard. Dat is hier een prachtig gebied. Heel ja. mooi. Heel mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Moeilijk. Ja. Ja, ja, ja, maar goed, uh, de leefbaarheid van het dorp wil ik graag behouden... alsof we op een eiland uh, terechtgekomen uh, die, die slecht ontsluitbaar is. Uh, uh, dat is ook een belangrijke zaak. Ja. Nou, vanmiddag uh, wordt er in Provinciale Staten hier in Gelderland over gesproken. Ik denk dat u wel uh, aanwezig zult zijn daar. Zeker, ik uh, zal er ook in spreken inderdaad. Ja. Dus, uh, ja, we hopen dat er goed naar ons geluisterd wordt en dat er nog eens goed nagedacht wordt of deze bypass op dit moment noodzakelijk is. Of dat we dat misschien weer terug kunnen zetten op de lange termijn. Wij staan hier nu in Gelderland in het mooie Varik, maar uiteindelijk wordt daar in het verre Schravenhagen de knoop doorgehakt. Hè? Dat klopt helemaal. Ja, dat klopt. Wat moeten we ja. dan nu zeggen? We wachten het af of zo? Nee, nee. De, we komen er nog op terug. Denk goed na over uh, wat, wat jullie van plan zijn. En, uh, dit zijn zeer ingrijpende plannen. Uh, denk er eens goed over na. Is het noodzakelijk op dit moment? Uh, we kunnen op dit moment denk ik heel moeilijk inschatten wat er in Duitsland gebeurt. En wat de klimaatsveranderingen nu teweeg brengen over 2100. Dat kun je nog niet goed inschatten op dit moment. Dit was de boodschap van Frank Millenaar. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En ik zeg de groeten Uitvaar ik. Dankjewel. Goed en terug. Mark Robin Vizzo morgenochtend is hij weer heel erg anders. Kees Kwaks van de AWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, ik wou zeggen beter, maar het botsautootje spelen gaat onverminderd door tijdens deze spits. Nu weer op de A4 richting Amsterdam bij het knooppunt De Nieuwe Meer. 4 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Zitten vier auto's op elkaar op de A10 Zuid tussen Zeeburg en de afrit Rai. 6 kilometer en twee afgesloten rijstroken. En Rotterdam wil ook niet achterblijven. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda. Op de hoofdrijbaan staat de file. En er zijn nu twee rijstroken dicht. File begint bij knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer. Turkse premier Erdogan was de afgelopen dagen in Duitsland. Ging bijvoorbeeld op bezoek bij Angela Merkel. En hield een belangrijke toespraak. En dat was misschien ook wel zijn belangrijkste afspraak. Namelijk die met zijn eigen landgenoten. Hij hield een toespraak voor duizenden Turken in Berlijn. Nog voordat de Turkse premier binnen is, is het publiek al enthousiast. Een grote zaal, een paar duizend mensen. Bijna iedereen heeft een Turkse vlag bij zich. Portretten van Erdogan overal. Een meisje heeft een spandoek in het Turks. Wat staat daar? Wij geen Turkisch kan, moet weten wat daarnaast staat. We zijn zeer trots op, u. Onze president, onze hofdheden, onze vader. Er staat, we zijn trots op u. Onze president, nou ja, dat kan hij dan nog worden. Onze grote hoop en onze leider. Jongen verderop, een student met een baard, hij heeft een foto van Erdogan. Wat vind je zo goed aan? Hem. Dat de chemalismus niet meer zo streng uh, betracht wordt. Dat, uh, leute, dat de vrouwen met, ook met een kopfishaan in de universiteit kunnen, et cetera. Also... Nou, vooral dat hij een einde heeft gemaakt aan het taboe op religie in het openbaar. Hij heeft bijvoorbeeld ingevoerd dat vrouwen met een hoofddoek naar de universiteit kunnen. Dat vind ik goed. Diğer ülkelerinden... Ik ben ervan overtuigd, zegt Erdogan... dat jullie hier vanuit Duitsland en andere Europese landen... jullie vaderland, jullie volk op de voet blijven volgen. En dat is natuurlijk zo. Er zijn heel veel Turkse journalisten. De toespraak wordt live in Turkije uitgezonden. Suleiman Bak is journalist bij het Duits-Turkse journaal. Dat wordt hier gemaakt voor de Turken in Duitsland. Waarom doet Erdogan dit, denkt u? De Presidentschapsval en dan bij de parlementsval nextis jaar, wordt het een, een kleine, maar vielleicht bedotende factor zijn. En de belangrijkste reden is dat er 3 miljoen Turken in Duitsland wonen. Ruim 1 miljoen mag stemmen, dus dat kan Erdogan nog flink wat steun opleveren van de zomer als er een nieuwe president wordt gekozen. Eindje sekilde, dünyanın en büyük ererinden birinin Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olduğunuz. Ik wil dat jullie trots zijn dat jullie burgers van Turkije zijn. Dat is een van de belangrijkste landen in de wereld. Dat jullie trots zijn op jullie taal, op jullie cultuur... en als belangrijkste op jullie vlag, jullie volk en jullie land. Voor de Brandenburger Tor demonstreren een paar honderd mensen. Niet zo heel veel dus, maar wel uit alle delen van Duitsland. Deze groep is bijvoorbeeld uit Frankfurt en Mannheim gekomen. Ze hebben schoenendozen bij zich. Het is een symbool van de corruptie. Erdogan en zijn vrienden zouden schoenendozen vol geld hebben aangenomen. Erdogan is in corruptionszachen verwikkeld. Ook zijn minister en ook zijn eigen zoon is in corruptionszachen verwikkeld. Maar Erdogan is vooral corrupt, zijn ministers en zijn zoon ook. Ze hebben geld aangenomen. Hij zegt dat het een complot is, maar het is onzin. Hij wist dat al veel langer. Hij weet al heel lang precies hoe het in elkaar zit. Erdogan moet aftreden roept een groep mensen. Een mevrouw met een spandoek noemt Erdogan een dictator. Maar hij komt hier campagne voeren. Ja, maar hij krijgt van ons die navolger uh, van Atatürk. Ja, zegt ze maar, onze stemmen krijgt hij niet. Wij willen Turkije terug zoals Atatürk het heeft opgericht... waar de staat en de religie gescheiden zijn. Nou lijkt het wel alsof hij heel populair is... maar dat komt alleen door de moskeeën en het geloof. Maar wij willen een regering die niet door de islam wordt geleid. Maar de aanhangers zijn in Berlijn in de meerderheid. En de jongen met de baard, ga je op hem stemmen? Is wat we nog niet weer? Want is jaar kunnen ze hem weer. Dus ze hebben wel iets, daar is de vlieg extra. Ja, ik mag stemmen in Turkije. Dus ik zit er echt over te denken om mijn vakantie nu wat eerder te doen dit jaar. Dan kan ik gaan stemmen. En natuurlijk op Erdogan. Ja, ik ben nog Turk in Want ze wonen Erdogan-delen. Toch? Ja, waarom? Ik vind het rustige wat hij maakt. Politiek is niet maar sauber. Ja, zegt de vrouw die naar buiten loopt. Ik ga ook op hem stemmen. Je kan in de politiek niet alleen schone handen hebben. Ik vind dat hij het goed doet. Als hij het heeft, vind vindt hij het is goed. De Eredivisie gaat plat vanwege de nucleaire top. De KNVB boos, FC Groningen woedend, zo dadelijk de directeur. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Van Vance Joy. De nucleaire top die op 24 en 25 maart in Den Haag wordt gehouden... heeft consequenties voor de wedstrijden in het betaalde voetbal. De voetbalbond KNV, KNVB heeft laten weten dat het in gesprek is... met alle betrokken partijen over de organisatie van alle wedstrijden... in het voetbalweekend voorafgaand aan die top in Den Haag. Sterker nog, er ligt een brandbrief op het bureau van minister Opstelten. Burgemeesters willen veel wedstrijden niet laten doorgaan. Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen, goedemorgen. Hij nee, is er niet meer. Dat is jammer. Want FC Groningen speelt op 22 maart thuis tegen Vitesse. En ik dacht heel even, wat heeft dat met Den Haag te maken? Nou, dat heeft ermee te maken dat er een grote politiemacht altijd wordt ingezet bij wedstrijden. Maar die moet nu aanwezig zijn bij die top. En daarom kan er niet gevoetbald worden. We kunnen, we kunnen wel zeggen dat de Eredivisie plat ligt. Meneer Nijland, goedemorgen. Goedemorgen. De Eredivisie ligt plat. Moet ik nog vragen hoe u zich voelt? Nou, ik heb gisteravond een hele gezellige avond met mijn vrouw gehad, uh, dat voorop gesteld. Maar uh, ja, dit lijkt helemaal nergens op. Uh, dit is uh, score, uh, politiek uh, weer over de rug van het, uh, van het voetbal, anders kan ik het niet bedenken. Uh, kijk, ik snap dat er zaken zijn waar het voetbal over stijgt. Uh, maatschappelijke belangen begrijpen we allemaal. Daar zijn wij als, uh, uh, als voetbaldirecties ook uh, uh, volwassen voldoende voor om dat allemaal in te zien. Maar ik neem aan, uh, de, deze top dat is al heel lang bekend... en als je dan een, een, een maand zeg maar, uh, voor, het, voor het programma komt tot dit, tot dit besluit... Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan komt het heel, laat ik het zo zeggen, zeer amateuristisch over. Maar dan gaat het nu, meneer Nijland, om de late beslissing. Want uh, misschien heeft de burgemeester, uh, in dit geval van Groningen... Ruud Vreeman, wel geen andere oplossing, omdat hij geen politie heeft. Ik uh, neem burgemeester Ruud Vreeman uh, niet zozeer iets kwalijk, hoor. Die heeft mij gistermorgen uh, ook uh, zelf uh, correct uh, in keur of netjes gebeld... Uh, ik heb besloten, het is een collectief besluit van de gezamenlijke burgemeesters geweest. En ja. uh, nou, maar dat, dat zit mij ook dwars. Want uh, uh, in het collectief, dat zijn allemaal van die mooie kreten. Maar weet u wat het is? Uh, het organiseren van een voetbalwedstrijd dat is maatwerk. Ik bedoel, in, in, in dat weekend heb je in, uh, in, in Waalwijk RKC uh, Ajax. En dat weekend heb je Groningen, Groningen Vitesse. Ja, dat zijn wedstrijden uh, uh, volstrekt niet, uh, met, vergelijkbaar hè, wat betreft uh, de veiligheid. Als je het hebt over de wedstrijd groningen vitesse heb je het over een inzet van nou, pak een beet maximaal 15 politiemensen. Hadden we wellicht ook zelf kunnen oplossen. Dus wat mij ook steekt en dwars zit... is dat wij simpelweg niet uh, gebeld zijn als, als, als voetbaldirecties... van uh, mijn heer. nou eens eventjes bij de burgemeester bij elkaar zitten... en kijk eens hè, of je met elkaar uh, dit probleem kunt, uh, kunt tackelen. En als het dan was gebleken in een dergelijke bespreking... het is niet op te lossen, ja, dan hou ik werkelijk alles op... Maar het is nu als een, een dictaat bij ons uh, neergelegd. En dat is niet de eerste keer, dat is de zoveelste keer. En weet u wat het is? Uh, maal uh, de supporter wordt, wordt, wordt de dupe en, uh, en dat is triest. Kijk, dat was een keer een weekendje niet voetballen. Uh, uh, op zich is dat geen, geen, geen ramp. Maar, maar dit, manier, had geroeven, dacht, u, u. dit had niet voor, zegt u? Nee, dit, uh, dit, werkt eigenlijk, dit werkt eigenlijk op de lachspieren als ik heel eerlijk ben. Maar aan de andere kant, u zegt bij ons gaat het maar waarschijnlijk om 15 agenten. Stel ja. dat u had gezegd, wij huren privébewakers in. Maar dan ligt toch sowieso de competitie overhoop? Want dan speelt u wel en andere clubs niet. Ja, maar daarom is het toch onzin om de hele competitie eruit te gooien. Ik, kijk, ik kan niet oordelen in, in, in andere voetbalsteden hè, hoe de situatie daar is. En bijvoorbeeld een politie inzet, wat ik net al doe bij RKC uh, Ajax. En maar als ik kijk naar, naar, nogmaals Groningen, ik heb het net gezegd... dan heb je het over ongeveer, het was een zaterdagavondwedstrijd... Uh, heb je het over, ja. over een inzet van ongeveer 15 politiemensen. En ik kan me voorstellen dat het bij Heerenveen uh, uh, ja. dat weekend uh, niet, niet heel anders is. En, nee, en, meneer... met name, en je wordt gebeld en het is een, een feit en de, de competitieronde gaat eruit. Ja, meneer Nijland, uh, als ik u even mag onderbreken... heeft u al contact gehad met andere uh, directeuren of voorzitters van clubs? Uh, nou, ik heb contact gehad met, uh, met Jacke Zwart van de ECV... en uh, ons ongenoegen uh, kenbaar gemaakt. Maar uh, ook de ECV uh, uh, staat met de rug uh, tegen de muur... en uh, ja nogmaals uh, allemaal wat je wat je ja. het dictaat wordt opgelegd bij ons als als clubs die sporten typen ik denk uh, laat ik daar ook gelijk met helpen Dat zijn het kost onze club uh, Geld. Na nou, schatting 40.000, 50, 50.000 euro. Je moet nu uh, de wedstrijd door de week spelen. Er wordt dan gezegd 1 of 2 april. Dat is ook nog eens een keer een Champions League uh, avond. Dus dat betekent dat je om 6 uur en half ja. Kortom, geen publiek. Het publiek is an andermal de dupe. En uh, de politiek ik... is allemaal weer gescoord over de rug van het voetbal. Ik hoor uw boosheid, meneer Nederland. Hartelijk dank dat u ons dank zo snel te woord wilde staan. Ben, uh, ik ben uh, een nuchtere uh, Gruninger die heel realistisch is. Ja, ja, dat was het ook duidelijk. Dank u wel. Graag gedaan. Tot zover het NOS Radio 1 Journaal. Het gebeurt allemaal buiten het zicht, letterlijk onder de grond. De voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de nieuwe Noord-Zuidlijn in volle gang in Amsterdam, Edwin van den Berg. De twee ondergrondse metrotunnels voor de Noord-Zuidlijn liggen er al een tijdje, maar er kan nog steeds geen metro doorheen. Vandaag gaan ze verder met de afbouw en wordt met een speciaal voor deze klus ontworpen betonmachine een vloer in de ronde tunnelbuizen gelegd. Een klus die wel eventjes duurt als je je bedenkt dat die twee tunnelbuizen heen en terug bij elkaar ruim 6 kilometer lang zijn. Nou, ik daal straks eens af naar 30 meter ondergronds om eens te kijken hoe dat werk vordert. En als hij weer bovengronds is, dan hoort u hem hier op Radio 1. In Londen gaat het ook veel over de metro. 48 uur no tube. Onze correspondent zit er wel in, of niet? Anne? Nog niet. Ik ben op weg naar het uh, Holloway Road Tube Station. Uh, ook daar worden enorme problemen vandaag vanwege de metrogezaking. Ja. Hou ons uh, op de net... hoogte, Anne. Op Radio 1 voetbal op Radio 1. Het bal voor het linkerbeen ligt ervoor. Oh, wat scheelt het. Vanavond in NOS Langs de Lijn. Vanavond van afstand. Oh. PSV. En de goal. Waar is die dan toch? Goijen Eagles, RKC. Oh, wat die bal zomaar voorgegeven zeg. NEC NAC en Heerenveen Twente. Hoe is het nou toch mogelijk? NOS Langs de Lijn. Vanavond van 7 tot 11. Nee. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.